Goedemorgen, ik ben Dielke Teertsa. Dit is het nieuws van NOS op 3. Op dit moment wordt de Tweede Kamer bijgepraat over het coronavirus. In Den Haag schuift RIVM-baas Jaap van Dissel aan. Het gaat onder meer over de scholen en vooral ook over de mondkapjes... zegt verslaggever Lars Geerts. Nou, inmiddels staat meneer Van Dissel wel bekend, geloof ik, in heel Nederland... als een tegenstander van het gebruik van mondkapjes. En gisteren hoorde hij natuurlijk op de persconferentie de premier zeggen... dat ze dat binnenkort gaan verplichten. De RIVM-baas moet dan ook gaan uitleggen hoe dat precies zit. Later vandaag gaat de Tweede Kamer met premier Rutte en minister De Jonge in debat over de nieuwe coronamaatregelen. Komt ook positief nieuws uit de ziekenhuizen. Er worden minder baby's te vroeg geboren. Dat begon toen de coronamaatregelen werden ingevoerd, ontdekte het Erasmus MC. Waarschijnlijk speelt de anderhalve meter een rol. Doordat we afstand houden, lopen zwangere vrouwen minder ziektes en infecties op. Let op als je als vrouw s'nachts door Utrecht fietst. In de wijk Lunette is een vrouwenbelager actief. Meerdere vrouwen werden de afgelopen tijd op straat lastig gevallen... Vannacht stond de wijk vol politiewagens, maar de dader is nog niet gepakt. De Efteling mag voorlopig niet uitbreiden. De hoogste rechter van ons land heeft de plannen daarvoor van tafel geveegd. Er was nogal wat gedoe over. De gemeente had de Efteling al groen licht gegeven voor de uitbreiding. Maar buurtbewoners waren het daar niet mee eens. Wij zijn hier 12 jaar geleden komen wonen. Wetende wonen vlak bij de Efteling. En daar zullen we wel eens last van hebben. De last is inmiddels bijna ondraaglijk. Vandaar het bezwaar. Hoezo ondraaglijk? Uh, veel geluid, heel veel geluid. Vaak licht overlast. Buurtbewoners stapten naar de hoogste rechter. Die vindt dat de gemeente en de Efteling nog eens goed naar de plannen moeten kijken. Binnen een half jaar moeten ze met een plan B komen. Tot die tijd mag de Efteling dus niet uitbreiden. Het weer op de Wadden en in Limburg kan nog een bui vallen. De rest van het land blijft het bij bewolking. Het wordt 12 graden vandaag en het voelt iets kouder aan. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. De A9 Amstelveen richting Alkmaar is dicht bij de Wijkertunnel. Dat komt door technische problemen. Het verkeer kan omrijden via de A22 door de Wijkertunnel. De A208 Velsen richting Sassenheim is dicht tussen Haarlem en Bloemendal. Dat komt door een ongeluk. Tot zover de verkeersinformatie.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 ANWB, is een elektrische auto een optie voor mij? Wat zijn eigenlijk de voor- en nadelen van een autoleaser? Waar moet ik op letten bij een nieuwe autoverzekering? Heb jij ook een autovraag? De ANWB helpt je op weg. Want alles voor de auto vind je op anwb.nl. auto Dat is dus goed voor elkaar? Mag het licht uit? Mag het licht uit? Nou, wat graag. Gelukkig is het de laatste zaterdag van oktober weer de jaarlijkse Nacht van de Nacht. Honderden bedrijven, gemeenten, restaurants, tienduizenden mensen doen die nacht mee aan allerlei activiteiten om eindelijk weer eens van het nachtelijk duister te genieten. Dus doe zelf ook mee, doe het licht uit en ga naar nachtvandenacht.nl U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 in in ZFM ZFM Met nu in Zandvoortse zaken Die, die moeten dan ook maar eens een keer weer uh, wat meer aan bod uh, komen. Gisteren ging het uh, hopeloos mis uh, met uh, David Bowie. Ik had het uh, op een gegeven moment uh, bedacht om uh, This is Not America te draaien. Maar uh, ja, hij hield er ineens mee op uh, in een van die spelers. Dus ja, toen moesten we dus kaal uh, beginnen uh, met een uh, praatje. Dat uh, is op zich uh, niet erg, maar uh, toch sta ik altijd voor voor een, een stukje muziek. Uh, een andere... Uh, ja... Man uit die periode die ook een beetje van het kaliberboe is... is deze Rod Stewart. Uh, die, die, die zou je bijna eigenlijk altijd wel vergeten... in de wat uh, gepresenteerde programma's die we dan uh, hier doen. Maar goed, ik denk toch... zullen we haar weer eens draaien. Do you think I'm sexy uit uh, de jaren 70... uit uh, eind jaren 70 uh, wel te verstaan. In dit uur aandacht voor uh, zaken... die uh, de horeca ondernemers raken in dit dorp. Want uh, Ron Brouwer was al een aantal weken terug, anderhalve weken terug... te horen bij de collega's op de zaterdagmiddag. Tussen twee en vijf. Bij Rob en AJ, want die doen dat ook. Uh, die hadden hem uh, die hadden toen uh, onder het motto... vroeg naar de kroeg. Maar ik denk dat dat... de komende tijd er wel niet in zit. En als we Marcel Busser mogen geloven... die een die hoofdzakelijk dus namens de Koninklijke Horeca Nederland... afdeling Zandvoort heeft gesproken... ziet het er voorlopig gewoon niet rooskleurig uit. Hoe Ron Brouwer daar tegenaan kijkt met zijn kroeg... en hoe hij dat beleeft. dat horen we straks van hemzelf. Want ook hij heeft daar zijn eigen gedachten over. Ik kwam hem gisteren tegen en ik zeg... nou, zou je dan nog even bij mij in de uitzending willen komen... Want uh, met de, de mogelijke maatregelen en uh, dat er uh, misschien uh, uh, zaken zijn... nou zucht uh, rondbrengen rond, rond, over rond, rond, dat misschien dan maar af. Dat is, uh, was al meteen al duidelijk waar het op uit uh, ging uh, draaien. Goed, uh, dat uh, de zeggende ga ik uh, gewoon nu met het uh, tweede uur maar beginnen. Want het uh, wordt er allemaal niet uh, beter op. Ik denk dat ik maar straks, ik heb hem bij me hoor overigens... Uh, Howard Jones uh, maar weer eens van stal ga halen. Want ik denk dat we in deze tijden dat wel nodig hebben. Uh, deze dame heeft het over serieuze zaken. Wendy Moore met Elixir. En het gaat over depressies. These days I feel like a dark cloud Hovering over cities Making the sky turn grey Where my feelings are unbound Sometimes I just let it rain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 I'll be fine True My but I'm hoping to kick But it's glad that is glowing up. Ik ook meteen voldoen aan die andere verplichting. Na Rod Stewart ergens uh, gedraaid hebben aan het begin van dit uur toch ook even een nummer van David Bowie. En uh, het is ook een uh, klassieker uh, Ashes to Ashes. Was een van de eerste uh, dingen die ik hoorde als uh, kereltje van 5, 6 jaar. Zo'n beetje. Want uh, nou ik denk dat hij iets later is uh, geweest. Ik denk uh, um, eind uh, een beetje halverwege de jaren 70, 77 was ik denk ik al een ukkel van een jaar of 19. Dus uh, ik was uh, muziek uh, muzikaal uh, gezien was ik uh, redelijk vroeg wijs wat dat, wat dat gaat. Uh, en dan uh, wilde ik ook een beetje die top 40 allemaal een beetje gaan volgen. Love is All van Roger Clover. Dat was een beetje het eerste moment dat ik iets met uh, de top 40 had. Kun je nagaan? Dat is ook al ergens uh, midden jaren 70 uh, geweest. Want... Ook dat weet ik uit mijn herinnering dat, uh, dat op een gegeven moment ook het nummer van George Baker, Una Paloma Blanca, die stond daarvoor nog een hele lange tijd uh, bovenaan in die hitlijsten. En het heeft uh, de heer Hans Bouwers totaal geen windeieren gelegd, want uh, elke keer als ze dat nummer ergens ter wereld draaien dan rinkelt de kassa. Hetzelfde geldt trouwens ook voor Venus van uh, Shocking Blue. Want dan uh, is uh, Robbie van Leeuwen weer ergens uh, blij in Luxemburg. Dus uh, dat heb ik begrepen weer uit, uit het uh, verhaal uh, van, uh, van de dinsdagmorgen... Uh, dat hij uh, dat daar uh, tegenwoordig gebivakkeerd. Uh, goed, uh, zo komen die is altijd wel uh, redelijk uh, terecht, heb ik het idee. Uh, goed, uh, ja, de man uh, zit hier. Dus uh, wat dat er gaat, uh, nou, laten we hem dan maar gewoon weer uh, even fijn uh, er weer bij uh, pakken. Ja. Ben, ben, je, ben, je er, ben je er klaar voor, Walter? Ja, goed, heel goed. Goed. <laughs> ik ben jou ook? Jo. Iedereen. Ik weet dat ik het maar moet begaan. Het is niet zo dat jij iets hebt misdaan. Ik stond aan, het kwam hard, alles ging, alles zwart. Alles zwart. Zeg ik, zeg ik geen woord Laat me als ik dans Laat me als ik sta Laat me als ik kom Laat me als ik ga Als ik ga Als ik ga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 Ik denk dat dat de komende tijd wel heel veel het geval is. Dat we allemaal weer een beetje alleen moeten zijn. Want ja, je wordt er niet vrolijker op. Deze plaat heeft natuurlijk iets andere lading. Want dit gaat over van dat je iets hebt meegemaakt op een groot festival. En dat je daar zodanig van onder de indruk bent... Dat je dan uh, even in een, uh, in een bubbel wil terugtrekken uh, en daar nog even van nagenieten. Dat is een beetje de strekking van het verhaal. Waarmee ik ook kom op uh, de kreunende meisjes. Want dat verwijt, dat kreeg ik uh, van uh, de heer Boskamp van de week uh, aan mijn, uh, naar mijn hoofd uh, toegeslingerd. Nou, zijn is helemaal geen, geen verwijt, ja. Is dat zo? Positief verwijt, nee, toch? Een mooie, dat is gewoon een mooie omschrijving. <laughs> Het zijn kreunmeisjes! Daar is niet Ja, naars mee. Ja, nee. het, zijn gewoon, het zijn gewoon vaak mooie meisjes, zoals ze eerlijk zijn. Ja, oh. Die ook nog, nog wat kunnen. Oh, bedoel je, je dat? In die zin? Ja, nee, dan had ik het even verkeerd begrepen. Maar goed. Nee, jongen. Nee, <laughs> nee ik, wist het, ik wist het ook wel een beetje. Dat, uh, dit, oh. denk, uh, dit, uh, <laughs> je zat me gewoon een beetje nee, te nee, sarren nee, op, nee, op een nee. leuke manier. Ik bedoel het alleen maar goed. Want ja, ja, ja. Datgene wat ik geen bij je hoor, dat, ja. daar ben ik echt verbijsterd over. Verbijsterd? Ja. ja. Het ja. is echt verschrikkelijk goed. Ja, nee, goed. Ik, ben, ik ben er alleen maar blij mee. Uh, want uh, er zat in het eerste uur... een, een dame, Lisette Aviva. Ik weet niet of je dat uh, toevallig hebben gehoord. Happier but less wise. Dat is uh, nee. een briljant nee. nummer, vind ik, eerlijk gezegd. is uh, een nee. paar weken oud. Dus. Uh, maar goed, uh, laten we het uh, nee. niet hebben over de muziek... maar wel over de zaken die, uh, die jij... Uh, door jouw ogen hebt uh, bekeken. weer De afgelopen week... ja Kijk, de afgelopen week... Uh, wordt natuurlijk totaal overschaduwd door wat er gisteravond natuurlijk is gebeurd. Ja, ja. En dan merk je ook meteen dat daar uh, de volgende dag uh, staan de kranten er vol van. En wat mij dan opvalt, ja. en, en in, in positieve zin, is dat uh, er zijn mensen die dus echt nu vinden dat, dat uh, de oplossing veel dodelijker en veel pijnlijker is dan de kwaal. Oh. En dat zijn ook uh, niet de minste. Uh, ik uh, ik uh, wil Katje Schuurman even naar voren halen. ...die had zich druk gemaakt om het feit dat uh, haar, uh, haar man Freek heeft, uh, is een, een chef-kok, en restaurateur... ...die heeft een aantal restaurants in Amsterdam... ...nou, een uh, aantal mensen probeerde hij uh, een paar dagen geleden om, uh, om twee over tien... ...of drie over tien uit zijn zaak te krijgen... ...en toen kwamen dus uh, uh, agenten langs en die gaven hem een uh, officiële waarschuwing. Ja. En daar maakte Katja zich nog wel druk op. Ja. Maar uh, uh, gisteren bij uh, Giel Belen in de, in, de, in de vroege podcast... Ja. Zij ze toch iets heel moois. Ja. En dat wil ik toch eventjes voorlezen. Nou, wat dan? Ik zie het verdriet van mijn vrienden die aan het repeteren zijn voor theaterstukken. Sportverenigingen draaiende proberen te houden. Restaurants overeind, winkeltjes levend. Gezondheid gaat niet alleen over leven en dood. Het gaat over geluk. Levensvreugde, toekomstplannen. Wat is het leven waard als je niet kan leven? Was getekend Katja Schuurman. En daar slaat ze echt de spijker mee op zijn kop wat mij betreft. Hm. Ik ja. vind het echt heel mooi. Ja. Heel goed gezegd. Ja. En kijken we verder... Uh, kijken we weer, en het mooie is dat het ook nog... in de grootste krant van Nederland staat. Uh -huh. Dus gisteren was er een fantastisch interview... van Bierduk... met uh, de Leidse filosoof uh, Ad uh -huh. En die maakt zich ook daar zorgen over. Yeah. Die zegt ook... we gaan naar een noodsituatie. Uh, een noodtoestand eigenlijk. En niet vanwege het feit dat er zoveel uh, besmettingen zijn. Uh -huh. Maar het feit dat... Uh, uh, uh, uh, mensen geen... Hij heeft het vooral over de kinderen. Hij zegt, hij merkt, dat hij is een filosoof, net een grootste filosoof van Nederland. Die zegt, merk het aan mijn kinderen. Ook die worden een beetje moedeloos omdat ze geen perspectief krijgen. Hmm. Want dat is het, hè? Ja. Het kabinet zet zijn kaart op een vaccin. Terwijl dit een uiterst onzeker traject is, zegt hij. Ja. En uh, uh, uh, hij maakt zich dus zorgen over de jonge generaties. En zegt hij ook, ja, ik vind het dat het offer dat zij brengen nog wel eens wordt miskend. Hun zorgen zijn zo groot. Wat gebeurt er met onze studie? Met onze toekomstige banen? Ze kunnen niet meer sporten, het verenigingsleven is stil. Ze kunnen niet meer uitgaan. Veel op een bijbaantje, de en raken de inkomsten kwijt. Ja. Op de lange termijn krijgen ze een rekening gepresenteerd die niet eens te overzien is. Ja. En dit alles terwijl voor hen de risico's gering zijn. Ja. Uh, en dat, is toch, dat is toch echt, weet je, dat leest. Ja, en, het, het, het, het, haakt, ja het haakt aan op wat, uh, wat uh, onze uh, Jelme Koper uh, deze week op zijn Facebook-pagina had uh, gedeeld. Over het aantal uh, jongeren die met depressieve klachten rondlopen. En dat is schrikbank. Ik heb het hier uh, toevallig, het, uh, 10 oktober heeft hij het uh, geplaatst. Uh, ja. Met name in de categorie uh, 16 tot 24. Uh, daar heeft hij het dan over. Ja. Uh, daar, ja. sta, daar staat dan uh, zo'n uh, ja, zo staafdiagram. Staat daar eigenlijk. Uh, in, die, in die leeftijdsgroep uh, is dat het grootst. Uh, daar zit. Nou ja, laten we zeggen, zo'n zo pakweg uh, tegen de 30% aan. En bij andere leeftijdsgroepen ligt dat uh, in de buurt van de 20 en eronder. Dus onder de 20%. Hè? Dus dat, dat, dat geeft al eigenlijk al aan uh, hoe, um, ja, hoe, hoe het in elkaar steekt. En ik denk dat, dat dat er wel zijdelings mee te maken heeft. Want dat is mijn reactie daar ook onder, wat, wat, wat ik daar gegeven heb. Ja. ja. ja. Hey, nou, heb je nog tijd of uh, is dit... Uh, dit is het de... eerste, eerste gedeelte, Mick. Ah. Want dan uh, ga, ik, uh, ga ik nu eerst even nog iets, uh, iets uh, draaien. Want dat, uh, daar, daar heb ik uh, nog wel even iets uh, bij te vertellen. Want deze man uithoren heeft... En niet uit, uithoren, maar uithoren... Horen dus in West-Friesland. Dat, dat, dat plaatje daar bovenin. De man laat zich min of meer een beetje inspireren door Lennart Cohen. Nou, ik zou zeggen, luister zelf maar. Want hij heeft deze week zijn album uitgebracht. En daar staat dit nummer ook op. There for you. at the First Light. Uh, dus afgelopen weken is dat uh, min of meer gepresenteerd in Theater Pakhuis in Hoorn. Daar heeft hij uh, het gepresenteerd met een selectige gezelschap. Want ja, we ontkomen niet aan uh, de maatregelen van, uh, van deze tijd... En um, Joey, vriend, is min of meer uh, nu uh, ja, in de stal van Forward Records uh, terechtgekomen... van Frank Bont en consorten. Uh, ook bekend uh, onder de naam Alaska. Hè? Dat, uh, in die straat moet je het een beetje zoeken. En uh, ik denk, Mick, als je dat uh, mee hebt uh, zitten luisteren... Uh, niks te veel gezegd. Hè? Want uh, er zit toch wel een hele du duidelijke dwarsverband met uh, de heer Leonard Cohen... Die ons Ja, het, het, is, uh, het, is, het, het is muziek die wel bij de tijdgeest past, denk ik. Dat denk ik ook, ja. Dus, uh, ja. Ik, heb niet, ik heb niet alles meegekregen, want uh, terwijl jij deze plaat aan het draaien was, was ik iets aan het draaien op het toilet. Ach! <laughs> ja, ja, jij, jij dacht uh, dan. Dan leg ik een boeba wakker Om uh, even in termen van stuiën uh, te spreken. Dus, uh, <laughs> nee, ja, goed. Um, uh, we hebben nog één uh, onderdeeltje nog, uh, te gaan uh, van, uh, van jouw uh, nieuwsoverzicht. Want je had het uh, over uh, Ad Verbrugge had je het net, en over Katje Schuurman. Daar maak ik ja. nog even een kleine, kleine, kleine, korte opmerking over. Want wat ik van je begrepen heb... is dat hij een soort van procesbalen ergens rond kwart voor twaalf is opgesteld. En dat de discussie uh, aan het, uh, de deur bij het etablissement... Van meneer Freek van Noordwijk rond een uur of tien heeft plaatsgevonden. Dus het is ja, niet, maar, ja, weet je, uh, ik heb nog ik zoiets vind, van. Ik, maar, maar ik vind dat, ik vind dat eerlijk gezegd niet zo heel belangrijk. Nee, nee nou ja, goed. Het, het, gaat... Gaat, het gaat om de boodschap die katje ja, ja, ja, dat. En, en die vind ik gewoon heel erg uh, strak ja. en kras. Ja. En heel erg dapper ook. Zoals ja, uh, je weet, ja. met Franco-Louise, uh, ja. die is meteen in de mangel uh, uh, genomen. Daar en zijn wij vind... goed in in Nederland, ja. Dus zijn we goed in. En Katja flikte toch? Ja. Ik, en ik moet zeggen: zij is natuurlijk ook uh, echt een van de meest geëngageerde artiesten die we hebben. Ja. Het is niet alleen heel erg mooi, nee. maar haar inhoud is ook niet niks. Nee, uh, ja. En, en, en ik, ze zegt wel uh, duidelijk waar het op staat. En wij vinden toch dat uh, het journaar wat, uh, wat kritischer de boel mag uh, benaderen. En niet als een stel, ja, knikkers, achter de cijfertjes van het RFIM uh, aan moeten lopen. Want dat, uh, dat begint weer te gebeuren, heb ik weer het idee. Waardoor uh, ja, dat, eigenlijk een aantal oh andere God. zaken weer, uh, weet ik van wat. Ja. Maar ja dat is heel raar, want, want uh, ik, ik maak meteen elke even een bruggetje. Ja. Dat is wel heel apart, want vaak zijn de columnisten hmm. van die uh, dakbladen... Die, uh, die, zoals jij zegt, het RIVM uh, en, en de overheid uh, als, uh, als makkerschaapjes uh, volgen. Ja, ja precies. Er zijn de columnisten en de geïnterviewden... En, en, en ook bepaalde journalisten, zoals Bierduk Duk... Hmm. Dat, uh, van de Telegraaf... die heeft uh, die Ads geïnterviewd... Ja. Die, uh, waar ik net uit citeerde... Ja, ja, ja, voor ja, ja, deze mooie plaat. Ja. En, uh, die doen goed en best... want nu heb ik bijvoorbeeld... Hè, hmm. zeg maar uh, part 3 van... Het uh, uh, <laughs> de Dodelijker dan de kwaal... Ja. heb ik uh, uh, uh, de fantastische... en ja, uh, dat vind ik een man die toch echt wel wat uh, te vertellen heeft... dat is Leon de Winter. Hmm. Ja, schrijver. Leon de, Win Leon de Winter heeft de komende vandaag geschreven... En die heet, en toch moeten we Diederik Gommers stoppen. En wat bedoelt hij daarmee? Dat laat ik even voorlezen. Diederik Gommers, de innemende intensivist... die afgelopen weekend zei dat er een totale lockdown moest komen... had vanuit zijn perspectief gelijk. Maar er zijn meer perspectieven dan die van hem. Zijn professionele leven bestaat uit zijn aandacht... voor de gevaren rond het virus. Waarvoor wij, de machtelozen, hem dankbaar zijn. En toch moeten wij hem stoppen. Hoe machteloos we ook zijn... Hoe beperkt ons verzet ook is... meer dan woorden hebben we niet... we moeten de microbiologen... en intensivisten en epidemiologen... alle mensen die wij bewonderen... en dringend nodig hebben... stoppen voordat ze de samenleving verwoesten. Ik heb dat beeld eerder gebruikt. Hm? Geef iemand een hamer... en alles wat hij ziet verandert in een spijker... tot hij alles kapot geslagen heeft. Hm? Dit zien we nu gebeuren met de razenij... ter specialisten rondom dit virus. De maatregelen schieten door voorbij... en verwoesten veel meer... Dan alleen het virus. Nou ja, eh, en, ja, gaat door. Nee, dat, ik vind dat ijzersterk sterk beschreven. Ja, eh, kijk, ik het, eh, net hoor ik al ondernemer Marcel Busser aan de telefoon. En ik ja. hoop dat ik Rob Brouwer nog van Laurent en Hardy nog, nog kan krijgen. Die worden daar ook niet helemaal vrolijk van nadat ze vanavond nog één keer mogen draaien. Mag de tent voor een aantal weken dicht. Ja, ik vind het zo diep triest. Mm. Ik, ik, ik, ik, ik, ik, ik moet gewoon uh, leuke dingen doen mm. op een dag. Ja. Om, om, om, die, om die tristesse niet, uh, niet, uh, niet mee te in mijn systeem te laden. Snap je wat ik ja. bedoel? Ja. Fijne muziek draaien. Ja. Denken aan mijn twee meisjes. Ja. Uh, uh, denken aan mijn nieuwe huisje, wat zo leuk is. Ja. Uh, uh, schrijven, wat ik fijn vind. Ja. Ik moet dat doen, ja, want anders wordt het knettergek. Ja, ik denk dat dat ook de beste manier is. Uh, bovendien, uh, je had het net over columnisten. Uh, ik heb er ook nog eentje. Uh, die stond in het uh, parool van, uh, van de afgelopen week. Karen Spink. die had het over de mondmaskers. Uh, He, je kan uh, vinden van wat je van die maatregelen vindt... maar uh, op een gegeven moment moet je het natuurlijk ook uh, bij jezelf uh, afvragen... breng je een ander niet mee in gevaar. Uh, als, als mensen daar nou angsten op hebben... en ik heb het jou ook eerder horen zeggen... van als ik uh, in, de super, uh, in de super ben... dat uh, een oud vrouwtje van, uh, laten we zeggen, tachtig... die daar uh, ook net de boodschappen doet... in jou in één keer met een arm uh, bij de, de, de, de, de hagelvlag uh, voorbij ziet komen... en denkt van ja, wat is dit? Ja. En nee, ik doe het. Ik volg alles wat de overheid wil dat ik doe. Ja. Maar dat betekent niet. Nee. Dat ik het ermee eens ben. Dat is ook precies de strekking uh, wat ik, uh, waar ik uh, bij jou op aansluit. Dat, datzelfde heb ik dus ook. Uh, ik vind dat het uh, nog steeds kritischer mag en ook moet zijn. Hè? Dat, uh, dat mensen uh, gewoon ook een andere kant uh, van het uh, verhaal uh, uh, moeten kunnen beredeneren. Uh, wa waar ik niet in meega is uh, in het uh, verhaal van, uh, dat er allerlei complotten uh, in zitten. Dat, uh, dat, uh, dat, uh, dat hou ik uh, liever ver weg uh, van mij. Uh, ik, ik heb daar uh, natuurlijk mijn eigen gedachten over. Maar ik, uh, ik ga wel natuurlijk uh, uh, de maatregelen voor, uh, volgen wat dat er gaat. En ja. die mondkap uh, of die mondmasker die, uh, die ik nu bij me heb... Ja, uh, leuk is anders. Maar ik heb hem uh, gisteren weer voor mijn waffel uh, gegooid... Uh, op het moment dat ik met zo'n winkelwagen door, uh, door de appie loop te chasen. Wat, uh, wat dat er gaat. Dus, dus ik uh, bedoel... Nee, uh, ik, ik, had je, ik had je wel heel graag gezien, uh, Jaap. Ja, ja, ja, ja. Ja, ja, nou ja, ik, zie eruit, als, uh, ik zie eruit als uh, Max Verstappen... die uh, net uh, zijn Red Bull uitkomt, uh, hoor. Uh, alleen ik uh, mis de pet en, uh, en het racepak uh, nog. Dus, uh, ja, ja, ja, mag, ik, mag ik nog even één snel nieuwtje even doen? Tuurlijk, jij wel. Als je, als je straks die... die, die, die, die, die uh, uh, lieve man van uh, Lauren Hardy aan de telefoon krijgt. Koop het, koop het. Uh, ik, it... koop het. En als ja. het gebeurt, ja. want het is, ik, ik wil niet, niet, niet uh, uh, uh, nog gaan maken... Ja. ...maar uh, nu, het nieuws is net binnengekomen... ...dat het OMT, het Outbreak Management Team... Ja. ...heeft overwogen ja. om de horeca uh, uh, uh, open te houden. Althans de restaurants, tot een bepaalde tijd. Oh. En dan met... Uh, uh, de bediening, mondmasker en, en, en, en, en face masks. Ja. En een uh, uh, tafeltje vier personen. En als dat tafeltje gebruikt was, kon het tafeltje niet nogmaals bezet worden. Ja. Maar men was uh, uh, van plan om dat gewoon uh, uh, als advies ja. te geven aan de overheid. En die overheid, of ze hebben het advies gegeven, sorry dat ik, dat ik het zei fout. Ja. En de overheid, zeg maar de regering, heeft dat naar zich neergelegd. Ja. Nou, dan weet je eigenlijk al uh, wat, het, uh, wat het is. Dus het OMT uh, heeft dus uh, wel degelijk het advies uh, gegeven om de horeca dus open te houden. Ja. Uh, Zij dus met mondmaskers en uh, noem maar op. Ja. Dat is een opmerkelijk uh, nieuwtje. Die wij dus hier even de wereld in uh, slingeren op dit moment. Ja. ja. En uh, nou, goed, het is uh, ergens al wereldkundig gemaakt. Maar goed, uh, maakt niet uit. Ik uh, dank je weer voor, uh, voor de bijdrage. Het, heeft weer, uh, het, het was mij aangenaam. En volgende week gaan we weer verder. Graag gedaan, ja. Is goed. Ik uh, moet eventjes uh, kijken met wat ik uh, ga draaien. Uh, dan kom ik uit uh, bij, uh, bij deze van Kleinert uh, met uh, White Fool. What's over de, de tv-dominees. En uh, toen kwam Frank met het idee van... Uh, Jesus, he knows me, van uh, Genesis. Maar dat, uh, nou ja, goed. Er is nog iets wat, uh, wat er een beetje op lijkt. Namelijk The Birds. Maar zo is ook alweer van een uh, tijdje terug. Ik geloof zelfs uh, aan het begin van de jaren zeventig. En sterker nog, als ik hier het uh, plaatje mag zien... schijnt het ook nog uit die film... waar uh, Pieter Vonda nog uh, een rol... In de hoofdrol zelfs in, uh, gespeeld heeft. Namelijk... Uh, Easy rider. Goed, het is weer het einde van dit fijne programma. Want we zijn er weer aan het eind gekomen. En ja, we gaan weer terug, eigenlijk richting maart-april. In de periode dat we dus zeggen: van ja, is er dan nog echt hoop? Is er dan nog perspectief? Ik denk het wel. Er is altijd perspectief. Er is altijd hoop. Er is altijd een eind ook hieraan. Want hoe erg dingen ook kunnen en zullen zijn. Er is altijd wel weer een moment dat het ook weer een dalende tendens gaat komen. En heus waar dit virus zal denk ik ergens ooit een keer ophouden. Dat is mijn stellige overtuiging. En daarom stoffen we weer af. En gaan we weer draaien in deze periode. Want ja, het begint er weer verdacht wel om te lijken... dat we weer dus allemaal thuis moeten gaan blijven zitten. Things can only get better... En uh, ik zeg tot volgende week woensdag, of uh, anders tot dinsdag en anders tot donderdag. Ga maar, Jones. When I said to